Dus zeg ik samen met zangeres Diane Schu Schuur en Count Basie, we will be together again.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 In Apeldoorn wordt voor de laatste keer een eerbetoon gehouden voor de veteranen van de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de hoge leeftijd van de veteranen heeft de organisatie besloten dat de Nationale Street Parade dit jaar voor het laatst is. De jongste veteraan die meeloopt is 84 jaar en de oudste 94. Historische legervoertuigen rijden via monumenten Naald naar het sportcentrum Omnisport waar vanmiddag het Liberation Festival is. Op het Rode Plein in Moskou is de 65ste verjaardag van de overwinning op nazi-Duitsland herdacht. In de jaarlijkse militaire parade liepen voor het eerst troepen uit NAVO-landen mee, die destijds met de Sovjet-Unie tegen Duitsland vochten. Het ging om Amerikanen, Britten, Fransen en Polen. Rusland toonde tijdens de parade zijn nieuwste kernraketten.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 Shout De Muziek Boulevard van zondag 9 mei. Het is uh, inderdaad moederdag. En dat betekent dus dat uh, alle moeders maar weer eens even goed verrast uh, mogen worden. Natuurlijk dank aan de enige echte Tom Hendricks tussen 10 en 12 voor CFM Jazz. Wat ook weer. Uh... Heel erg aangenaam was om naar te luisteren. Volgende week weer een aflevering daarvan. En dit is dus zoals gezegd de Boulevard. Wat gaan we doen? Nou, in ieder geval muziek draaien. Dat sowieso. Want daar, daar, zo heet het ook uiteindelijk. Maar uh, om te beginnen, wat heeft die dag van vandaag uh, nou opgeleverd? Tenminste, wat heeft er, uh, wie zijn de jarig en wat zijn de gebeurtenissen op uh, 9 mei? We zitten alweer 129 dagen in 2010 en dat betekent dat er nog 236 over zijn. Vandaag zijn jarig Edwin Evers. Je kent hem wel van Radio 538. Evers staat op. Heel bekend programma. Billy Joel. Ik heb hem eventjes in mijn platenverzameling gekeken. Slordig. Je had het al van tevoren beter kunnen voorbereiden, maar ja, ik heb Billy Joel gewoon niet bij me. Tenminste... Niet hier en ook niet het werk wat hij heeft nagelaten, maar hij is vandaag weljarig. Hij is 61... Nee, zeg ik het goed? Ja, 61 jaar is hij geworden, want hij is van 1949. Dus het is inderdaad 61. Soms heb ik er wel eens een beetje moeite met uh, rekenen, maar goed. Candice Bergen, een actrice die we ook uh, kennen uit uh, Hollywood, is vandaag ook jarig. Die is ietsje ouder geworden, die is 64 geworden. Hans Daglet, die, die we kennen van uh, zijn karakterrol in de tv-serie Russen. Vond ik trouwens een hele mooie karakter die hij daar nu weer wist te uh, zetten. En uh, hij viert vandaag zijn 65e verjaardag. En Griet Titulaar, niet te verwarren met die andere titulaar die vandaag ook te vinden is in Zandvoort. Is vandaag jarig, dan hebben we het over de wetenschapper Griet Titulaar. Hij wordt vandaag 67 en ik weet toevallig dat er nog een zeer bekende Zandvoorter vandaag jarig is. Hij is 12 jaar lang raadslid geweest, Fred Paap. Wel gefeliciteerd. Allen vandaag. Ja, dat is echt waar. Dus, dus al die mensen zijn uh, vandaag jarig op koning, of, koningendag, moederdag moet ik erbij zeggen. Dus dat uh, is uh, in ieder geval de verjaardag. Dan gaan we nog even verder wat uh, betreft uh, de gebeurtenissen. Want koningin Elisabeth opent op maandag 9 mei 1988 het nieuwe parlementsgebouw van Australië in Canberra. Dat heeft natuurlijk te maken met het gemene best. En dan eh, dinsdag 9 mei 1978 is een beetje een zwarte bladzijde voor de Italiaanse geschiedenis. Want toen werd het stoffelijk overschot van Aldo Moro gevonden. Die een tijdje daarvoor door de Rode Brigades was ontvoerd. Hij werd aangetroffen in een auto in Rome. Op maandag 9 mei 1977 kost een brand in Amsterdam in het Hotel Polen en een filiale van de Slechte 33 slachtoffers. Op zondag 9 mei 1976, dat was op de kop af dus, 34 jaar terug, wordt Ulrike Meinhof van de RAF dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stamheim. Op dinsdag 9 mei 1967 moet burgemeester Van Hal van Amsterdam ontslag nemen... omwegens de Provo-rellen en de rellen bij het huwelijk van prinses Beatrix, de tegenwoordige koningin. En de Beatles tekenen op woensdag 9 mei 1962 hun eerste contract met EMI Parlophone, En daar zitten ze dan eigenlijk nog steeds bij. Dan nog even een taalweetje voor vandaag. is altijd wel heel erg leuk. Op een protestbord tegen oorlogen in Afghanistan en Irak staat geschreven July Kids Die... Blair, De naam van premier Tony Blair is met opzet verbasterd, zodat hij lijkt op liar-leugenaar. En dat zou waarschijnlijk denk ik te maken hebben met de keuze van de Britten afgelopen donderdag toen ze het stemhokje betraden, want uh, ja, in Engeland is het sinds 1974 nu weer eens een keer uh, tijd voor een coalitieregering. En dat moeten ze toch weer even uh, de, ja, de boeken weer er even op naslaan van hoe gaat het ook alweer, coalitie vormen, want uh, na 1979 toen Thatcher drie Amstermijnen had uh, overleefd met allerlei uh, absolute meerderheden en ook Tony Blair en John Major uh, is het dus nu weer tijd dat de Engelsen weer eens moeten gaan praten met elkaar om tot een goede regering uh, te kunnen komen. Dat is dus waarschijnlijk heeft dat er allemaal mee te maken met, uh, de, met de strapatsen van Tony Blair een tijdje terug. Dat is dan vandaag op 9 mei. We hadden dus uh, allemaal aan het begin uh, niemand minder dan uh, de heren van de Doors met uh, de Peace Frog En nu gaan we eens gewoon eventjes uh, even wat, uh, wat gezelligs uh, opzetten. Tenminste een beetje, beetje voortkabbelend uh, uh, zo bij dit weer. Vind ik wel even een lekker nummer. Zoals die in de stijl werd uh, gedraaid destijds door Ferry Maat in de Soul Show klassieke radioprogramma op de donderdagavond en daar heb ik dan fijne herinneringen aan nou dit is er dan een van die die had uh, de modderballen had gehaald High Gloss and You'll Never Know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 En ik krijg er niet voor betaald, hoor, voor die jongens, om ze te laten horen. Maar ze zullen hier ook zeker een opwachting in de muziekboulevard gaan maken. Ze zijn druk bezig met materialen het maken. En de laatste keer dat ze gesproken hebben, is ongeveer een maand terug. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Overigens kan ik wel melden, volgende week hebben we hier wel een gast in de muziekboulevard zitten. Dat is Mirko Haarmans. Hij komt uit Amsterdam. En uh, is een beetje een troepadoer. Ik zal straks sowieso iets van hem gaan draaien. Dus dat, uh, dat staat in ieder geval het uh, nummer, wat mij toch, bij mij toch wel wat indruk heeft uh, achtergelaten. Maar voor de rest is het een, uh, ja, een, uh, een, ja, vind ik eigenlijk ook een beetje een troepadoer. Hier, uh, een beetje in het verlengde van de stijl van wat je net hebt gehoord van Emery Ginko. Het, uh, sommige mensen vergelijken het uh, een beetje met uh, Akden en Munich. Hoewel, het is niet helemaal waar. Het is uh, ook. Uh, een beetje een eigen stijl. Uh, ja, je kunt er van, muziek, kan je van mening over verschillen. Maar goed, dan, daarvoor is het ook muziek. En daarvoor heet het ook de Muziek Boulevard. Straks uh, gaan we ook even kijken wat het weer doet. Maar ik uh, heb net uh, van mijn uh, collega, de zeer gewaardeerde Tom Hendricks, uh, begrepen... ...dat wij hier in Zandvoort hebben we een voormalig uh, ja, snacktent uh, gehad. Mickey's in het dorp. Uh, van, uh, de, uh, van het echtpaar Hoeienbos. Maar die zijn vorig jaar, of alweer een tijdje terug, zijn ze ermee gestopt. Ik geloof in 2008 zijn ze er geloof ik mee gestopt. En daar uh, viel uh, zeg maar een beetje een ruimte in, uh, in vrij. En daar is er wat sprake geweest van een uh, plek voor jongeren. Maar dat is niet doorgegaan. En toen dacht de BKZ, de Beeldende Kunstenaarsgroep van Zandvoort. Ja! Daar ah, kunnen wij wel wat mee, want zij hadden zeg maar een oorspronkelijke plek ergens op de boulevard hier in Zandvoort, maar dat moesten ze op een gegeven moment moesten ze uit en nu hebben ze weer een tijdelijke ruimte gevonden in die plek daar in de Louis-Davidstraat. Wat uh, op het, uh, dit moment het plangebied is. Dus uh, dit is ook een tijdelijke zaak. Maar ze zijn bezig om daar wat, uh, wat veranderingen aan te brengen. En het ziet er allemaal wat meer en wat beter uit. Een beetje wat spik en span maken. De creatieve krachten komen los bij de kunstenaars. En ik zou bijna zeggen, als je als dus nu zit te luisteren... Ja, voor die mensen die op de livestream zitten en zeggen van... Uh, ja, leuk dat je dat zegt... Maar ik blijf toch lekker liever gezellig in uh, Dokkum of uh, weet ik wel waar uh, zitten. Dan moet je dat vooral doen. Maar het gaat even voor de Zandvoort. Dus ga eens kijken. Want uh, er wordt echt een kwast verf uit, uh, uh, eroverheen uh, aangebracht. En ik ben ook razend nieuwsgierig hoe het eindresultaat is. Dus dat uh, voor de mensen die toch nog het een en ander willen gaan doen. Um, straks om half drie hebben we Jazz in Zandvoort. Dat uh, is vandaag in de grote krocht met G-titulaar. Niet dus familie van de jarige Griet-titulaar. Maar hij gaat uh, vandaag spelen samen met uh, de trio Johan Clement. En dus uh, kun je zeggen van, nou, er is genoeg te doen in Zandvoort. Uh, hoewel het weer er niet naar is. Maar goed, je kan altijd nog lekker eventjes ergens heen. En als je dan toch niks te doen hebt, ga dan gewoon lekker naar je moeder toe. Want het is vandaag tenslotte ook Moederdag. Dus... Uh... Vele hoef je ze hier zeker niet. We gaan weer even naar muziek luisteren vrienden. Want dat is ook wel de, het betere werk. Ik had hier ooit een programma samen met Joyce vast te houden. Maar een van de dingen die we toen euh, hebben gedraaid was deze van Blondie. Check out some specials and. Dagen, want dit is het weer zoals hij opgesteld is door Lex van der Hoorn, onze eigen guru. Allemaal laten lezen op www.meteopagina.nl. Dus uh, mocht je willen weten waar hij dat allemaal vandaan had, daar dus. En hij maakt het ook gewoon zelf, dus uh, uh, hij heeft daar allerlei apparatuur voor. Goed, uh, hij heeft ook met zijn natte vinger even buiten gehangen, zeg maar. En wat dat betreft uh, heeft hij het volgende geconstateerd. Wisselend bewolkt en overwegend droog vandaag. Zwakker tot matige noordelijke wind. En de maximum temperatuur is 12 graden. Tenminste, dat uh, is het hier in Zandvoort. En morgen wordt het allemaal ietsje beter. Periode met zon, matige noordelijke wind. En de maximumtemperatuur is 12 graden. En dan is het dus weer voorbij dat weekend. Ja, en dan gebeuren dit dat soort dingen. Ik zit trouwens uh, naar het beeld uh, te kijken van een van de commerciële zenders. En wat ziet mijn oog? Ja, allerlei Formule op het uh, welbekende circuitpark Zandvoort. Ja, dat is heel erg leuk. Want het zijn wel uh, de wedstrijden die ze hebben afgewerkt tijdens de paasraces. Dus dan een tijdje terug. En het uh, lachende hoofd van Pieter Schothorst. Dus dat uh, is <laughs> heel erg uh, bijzonder. Overigens, de volgende uh, serie races die zijn met Pinksteren. Dat is, het zal niet lang meer duren. Dat is over een uh, week of drie alweer. Dan uh, mogen we dat. Uh, nee, zelfs uh, eerder. Zeg ik het goed? Ja, twee weken. Over twee weken dan uh, hebben we weer een, uh, een race weekend op het uh, Zandvoortse circuit. Dus dat uh, sowieso. Weer terug even naar het weer. Want, uh, want het was uh, onder abominabele omstandigheden ...werden er sommige wedstrijden afgewerkt. Uh, de normale middagtemperatuur is uh, 16 graden. Nou, daar blijft het dus wel bij 8 met die 12 van vandaag. En de zeewatertemperatuur is 11 graden. Dat wat betreft het weer voor de komende twee dagen. Straks uh, over een uur doen we nog een keer. Dus dan hoef je in ieder geval hier niks uh, te missen. Net dus de uh, killers met Human. Ja, en deze dame, ik had twee weken terug hadden we cloudbasting van haar, maar ja dit is toch wel een beetje een hit die ze had in de midden jaren tachtig. En dat doet mij een beetje denken aan het begin van het radiotijdperk, toen ik iets met radio ging doen. En dan heb ik het over Running Up That Hill, want het gaat over dromen. En is het dan niet soms leuk om eens een keer even te veranderen of even bij stil te staan als je soms denkt om een meisje te zijn? En daar handelt dit song over. ...staat even de cd On The Way Home... ...even centraal van de André Hazenbos... ...uit de buurt van Amersfoort... ...daar komt hij vandaan... ...en ja, hij heeft uh, dit materiaal... ...in de afgelopen tien jaar verzameld... ...en dit was het nummer Voice From The Past... ...straks uh, over een uur... ...gaan we er nog één uitzoeken... ...en dan uh, hebben we dat de hele middag door... ...dus uh, hou je een beetje van... Uh, ...deze stijl van muziek... ...zou ik zeker uh, even luisteren... ...er gebeurt zoveel in dit land... ...dat is met geen pen te beschrijven... Ik ...kan je wel vertellen... Afgelopen vrijdagavond was ik in Exit Rotterdam. Daar vonden de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland plaats. Ga toch ook nog even straks bellen met, of proberen te bellen met, Roel van Roy. Want hij is de manager van Ethereal en die speelde gisteravond in het Rock Alternative gedeelte. Ikzelf was vrijdagavond bij de Singer Songwriters aanwezig. Ja, ik uh, mag toch wel weer stellen dat er behoorlijk wat talent in dit land rondloopt. Het, het, uh, er is zoveel op het uh, muziekgebied, popmuziekgebied... dat je haast eigenlijk uh, denkt van waar halen we het eigenlijk allemaal vandaan. Toch moet ik uh, het volgende dan toch wat uh, van mijn hart af. Want ja, uh, op dit moment is Fabiana Dammers de winnares van uh, de Grote Prijs van Nederland... bij de Songwriters uit 2008 bezig met een debuutalbum. Maar die wist mij ooit te vertellen van ja, als je uh, kijkt naar Nederland... En je bent bezig in de popmuziek, dan is het toch ook zo van ja, je wordt een beetje raar aangekeken. Van ach, je bent popmuzikant, dus het zal wel niet zoveel voorstellen. Nou, ik kan je verzekeren: muzikanten die eigen werk maken, uh, hebben het gewoon niet makkelijk. En het is soms ook eventjes uh, vechten tegen de stroom in, maar als het eenmaal lukt, ja, dan uh, gaan er uh, deuren open. Bijvoorbeeld de Chef Special die wij hier bij Alternative FM op de donderdagavond hebben gehad. Die zijn daar uh, goede voorbeelden van. En diezelfde Fabiana Dammers natuurlijk ook. Het, het, het, het is maar waar je het uh, voor doet natuurlijk. Uh, zal kijken of wij ook deze man dus deze Adrie Hazenborg nog eens een keer hier naar de studio kunnen lokken en dan ook nog meer materiaal meenemen en natuurlijk de muziek waardoor hij geïnspireerd is dat is natuurlijk altijd leuk om over te praten uh, de agenda voor de muziekboulevard ziet er als volgt uit we zullen het voorlopig even één keer in de twee weken gaan doen met uh, muziekmakers om het maar zo te zeggen um, volgende week dus Mirko Haarmans maar dan op 30 mei een echte Zandvoortse inwoner en die hebben we gezien hier bij On Air Talented bij het inmiddels gesloten Grand Café d'Anzee. Want daar, uh, uh, daar kom ik straks nog wel even op. Maar ik heb daar uh, deel van uit mogen maken van de jury. Samen met, uh, met een aantal uh, goed uh, doorgeleerde mensen. Tenminste, dat zeggen ze. Uh, daar hebben we even wat, uh, wat mensen bekeken. En een van die mensen was Marijn Pirouli. Hier wonend in Zandvoort. En hij uh, is ook bezig met eigen materiaal. Ik vond het uh, wel zo uh, netjes om, want ik was ook dusdanig van hem onder de indruk... Uh, op een van de, de momenten in die voorronde, dat ik gezegd heb van... nou, als jij uh, weer een tijdje bezig bent, dan wil ik je toch graag even over de microfoon trekken. En dat gebeurt dus op 30 mei. Marijn Pirouli, schrijf maar op, 30 mei in, uh, hier bij de Muziek Boulevard aanwezig... om het een en ander uit te gaan leggen hoe hij muziek beleeft en wat hij dus maakt. En door wie hij is. Uh, door wie hij zich heeft laten inspireren. Het zegt dus allemaal genoeg. Nog een leuk nieuwtje, maar dat bewaren we straks voor het programma Zondag in Kermland. Is Patrick van Kessel. Jawel, want ook hij is met dingetjes bezig. Maar dat horen we dan straks tussen 2 uh, en 5 uh, in het uh, programma Zondag in Kermland. Want daar uh, uh, heb ik een, uh, een gesprek met hem. Want we waren gisteren op de Arnie Paulussen. Uh, niet alleen ik, maar ook nog een aantal anderen. En uh, ja, het, dat was toch wel een indrukwekkend uh, staaltje wat daar weggegeven werd door de KNRM. En dus uh, vonden Patrick van Gessel en ik het even leuk om dat eens even na te gaan beschouwen met z'n tweeën... ...onder een genot van een kopje thee gisteren bij uh, het strandtent Kepassa. Wat gebeurt er? Of zomaar? Daar hebben we het uh, even het gesprek opgenomen. Dus dan weet je in ieder geval dat dat er nog zit aan te komen. Nu, tijd voor muziek, uh, weer uh, ja, zeg maar uit de kop van Noord-Holland, nou niet helemaal waar, uit de buurt van Bergen, daar uh, schijnen twee dames rond te lopen. Eén ervan, Nicky Dekker, is bezig uh, om zich uh, te proberen bij het conservatorium uh, in te krijgen. En dit was een nummer wat, uh, wat mij opviel, hier is Straight Ahead van Nieuwjaar.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 That fits us and the one that belongs to the beginning of our crush.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 De ja, meeste muzikanten zijn toch behoorlijk uh, geïnspireerd door het werk van niemand minder dan de heren van kraftwerk. Uh, een aantal uh, muzikanten hebben dat ook uh, gewoon gezegd. Uh, Jean-Michel Jarre geloof ik niet, maar... Uh, ja, ik kom even niet zo gauw op uh, de mensen die het uh, betreffen, maar uh, ik weet wel van, uh, van een aantal huidige uh, popmuzikanten, ik geloof zelfs Coldplay, die, die mensen hebben het sowieso gezegd. Ja, er zaten wel wat, uh, wat aardige dingen tussen van, uh, van de heren. Ja, en daar, uh, daar, daar, daar worden we dan toch op een idee van gebracht om daar iets mee te gaan doen. Ja, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat is altijd leuk als... Je, als uh, Kraftwerk zijnde een beetje wordt, wordt nagedaan. Tenminste nagedaan dat er dingen dus zijn die in die muziek, de hele dagse muziek, wordt verwerkt. Sowieso dus. Dat was dus Kraftwerk. En ja, het is negen minuten voor één. Voor Ik denk dat we nog wel wat, wat hebben klaarstaan. Ja, laten we eens even teruggaan naar de jaren zestig. Komt wel heel mooi uit. 15 mei is er in ieder geval iets bijzonders aan de gang in Zandvoort. Dan wordt er een, uh, echt een good old 60s en 70s party uh, gehouden. Uh, straks ga ik eens even kijken of ik uh, in het uh, programma Zondag in Kennemerland daar iemand even voor uh, kan charteren. Hoewel, uh, is niet helemaal uh, nodig. Maar uh, het heeft uh, te maken dat uh, we dus daar een echte 60 en 70-jarige feestje krijgen. Met uh, de muzieksamenstelling van Joop Van Nes. Nou, dat kan niet wel hoor. Dus, uh, daar, daar, daar maak ik mij dus helemaal niet uh, zoveel zorgen over. Zou dit ook op zijn uh, lijstje staan? Zou zomaar kunnen, denk ik eerlijk gezegd hoor. Haagse beatmuziek uit de jaren 60, begin jaren 70. Maris Caveras, Robbie van Leeuwen en consorten. Ze noemden zich Shocking Blue. En dit is een andere hit dan Venus. Hier is Mighty Joe. soort nummers kun je dus gewoon gaan verwachten tot uh, op die 15e mei bij Laurel en Hardy. Dus dan kan ik je dat uh, wel even erbij uh, verklappen. En er zit nog veel meer aan te komen, maar blijf daarvoor gewoon maar even luisteren naar uh, dit uh, programma, want uh, daarvoor uh, hebben we nog uh, een verlengstuk, maar dat wordt dan op de beide zenders uh, bij ZFM wordt en AB Radio vanaf twee uur uit uh, gezonde Zondag in Kennemerland straks, met daarin een gesprek uh, met uh, een van de mannen van Ethereal, die gisteren dus ...bij Exit Rotterdam was. De drummer van de band hebben we zo gek weten te krijgen... ...om straks om half vier daar wat over te, over te zeggen. Elko van der Bier. <coughs> en uh, natuurlijk uh, proberen we... ...ook nog... ...een kroegbaas te strikken... ...om in ieder geval wat te gaan vertellen... ...over de einduitslag van de bar battle. Het zal waarschijnlijk Ron Brauwen zijn. Hij weet het nog niet, maar ik ga hem straks gewoon eventjes... ...vragen of hij deze kant op... ...dat gaat hij maar even niet, biljarten. Tot aan het nieuws van uh, 1 uur... ...gaan we nog even terug in de tijd in de jaren 70... Met Paul McCartney in de wings. En hij had het over 1985. Al ver voordat uh, het 1985 was. Gedenkwaardig jaar trouwens uh, voor mij. Want dat was het jaar dat ik begon met radio maken. Nou, en een goede rekenaar heeft het al uitgerekend. Aan het eind van dit jaar besta ik dus 25 jaar op de radio. Is dus McCartney tot aan 1 uur. Tot zo Aan die andere kant.